Tussen 1955 en 1985 Van LP en single, zei je net, hè? He? Van Van LP en single, zei je net? Ja, hè? klopt Ja, ik ja. ben een beetje slechthorend vandaag Hoe komt dat? Ja, er staat zo'n vrachtwagen, zo'n camper hier op het plein Oh Een uh, do de hoortest, camper wil, je, wil jij dan uh, daar slechthorend? Zeg je? Wil jij daar slechthorend? Ja <laughs> Ja, ik heb mijn koptelefoon wat harder gezet en zo. Ik, en zou, bij, ik zou bijna zeggen, nou, ik zeg het niet. Wat, wat, wat zei je? Nee, ik zeg het niet. Wat zeg je niet? Nee, ik zeg het niet. Nou, oké. Okay. We zouden een netjes programma maken. Oh ja. Uh, Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Uh, Maurice. We hebben vandaag een totaal andere formule. Nou, jij zei net al in de aankondiging van single en LP. Ja. Maar LP laten we even thuis vandaag. Uh, ja, we gaan alleen maar singles doen vandaag. Ja, dat vind ik leuk. Nou, ik heb een... Uh, ik heb twee, twee uh, mapjes meegenomen. Met een kleine 30 singles. En daar zit echt van alles bij. Want ik, ik uh, heb ook. Ja, nou, je kunt echt de gekste dingen verwachten vandaag. Ik we doen wel... van alles de flipside, of? Nee, we doen van alles nee, <laughs> de Maar je krijgt, je krijgt wel, wel aparte. Uh, ...dingen te horen die je waarschijnlijk de laatste tijd niet meer zo vaak hoort. Dat is, dat is wel leuk. Ik heb een, echt een hele verzameling leuke oude singeltjes meegenomen. Echte originele singeltjes nog. Dus het enige nadeel voor de stereofielen is dat sommige singles dus ook inderdaad gewoon keihard mono zullen zijn. Ja. ja. Daar kunnen we niks aan doen. Dat was ja, de, al eenmaal zo in de tijd. Dat vind ik wel mooi van die hoesjes waar het in zit. Ja. Normaal gesproken zit het in die, die, die, die kartonnen hoesjes. Ja. Maar goed, ik kom uit de cd-tijd, hè? Ja. Dan heb je cd gewoon in zo'n plastic dingetje zitten. Ja. Maar daar hebben we ook een mapje voor met plastic hoesjes waar je het in kan stoppen. Oh ja. Dan ga je dat allemaal uit die harde koffer ja. stop je het in zo'n plastic map. Ja. Dat heb jij ook gewoon gedaan met je singles. Dat bestond toen ook al. Morgen. Ja, dat heb ik hier dus ook. Ja. Vooral als de hoesjes op een gegeven moment want het waren natuurlijk gewoon papieren hoesjes vaak. En die, die gaan heel snel stuk. Ja, dan heb je geen, dan is het hoesje er gewoon niet meer. Dan denk je, nou ja, dan zo in plastic zakjes. Soms is dat wel jammer, want ook bij singles was het toch altijd wel zo. Dat uh, vaak, uh, op sommige singles zaten vaak toch hele te gekke hoesjes bijvoorbeeld. Uh, je had ook watermaatspijn, die duiden overal hetzelfde standaard hoesje om. Maar er waren ook nog wel singles, waar, waar hele mooie hoesjes op zaten Maar ja goed, het is uh, materiaal wat ik bij me heb, is gemiddeld 30 tot 40 jaar oud. Dus, en dan mag het wel vergaan. Dan mag het, mag het wel iets, hè. Um, nou, ik zei het al, je kunt van alles verwachten vandaag. We gaan natuurlijk in ieder geval wel het raar lopen doen. We gaan ook, het kan raar lopen moet ik zeggen. We gaan ook natuurlijk wel de confrontatie doen. Dat komt gewoon van LP. Nog steeds Aftermath tegenover Rubbersol. Laatste keer vandaag. En uh, voor de rest, uh, nou, gaan we gewoon allemaal oude singles draaien. En we beginnen met een hele lekkere. Gewoon een hele lekkere plaat. Het is dus eigenlijk vandaag, zei ik in, heb ik op Hive ook gezegd, het is vandaag eigenlijk uh, een aflevering, uh, een super lange aflevering van de kraker van de week. Ja. <laughs> de kraker van de week is terug. Ja. ja, maar, maar dat, dat twee uur lang. lang. <laughs> Je, je zal merken merken, er zijn echt wel singles bij die echt kraken, Maar ja, ja, is ja, het is toch helemaal ja. zo. Het is, het is Zet de open haard uit, er ja, scheelt weer uh, gas of houtblokken. Uh, ja. Het, geknetter, het geknetter zorgen wij wel. Ja. Ja. We beginnen met Steely Dan, een nummer uit uh, 1974. En uh, in dat jaar op uh, nummer 51 in de top 100 over het jaar 1974. Hier is een prachtige plaat, nog steeds een klassieke. Ricky, don't lose that number, Steely Dan. Raakt die lekker. Lekker hè? Hier is echt een kraker van de week. Dit. Ja. We hear your leavings, that's okay. I thought our little wild time had just begun. I guess you kinda scared yourself.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 Dat nummer, de Steely Dan uit 1974. En hij stond op, 19, hij stond op 51 in de top 100 over dat, uh, dat jaar. Volgende nummer, dat uh, komt uit een veel eerdere periode. Dat uh, ik denk ik dat het. Uh, voor, negen, ja, zoiets rond 1960 is geweest dat dit er niet is. Ik weet niet precies. Zijn we nog even nakijken. Maar het is iets totaal anders. Het is een plaatje waar ik toch altijd weer een speciale herinnering aan heb. Toen ik het uh, mocht kopen of zo in de tijd. Uh, mijn vader was, uh, was iemand die wilde eigenlijk niet meer dat ik populaire muziek kocht. Ik moest, omdat ik op pianales zat natuurlijk, moest ik alleen klassieke muziek kopen. En mijn moeder en ik wilden dit plaatje gewoon hebben. En dat was de oude man toen, nou, toen was het nog niet zo oud, maar daar was hij toen helemaal pist over. Dat vond hij zo verschrikkelijk. Dat wij deze plaat wilden hebben. En iedere keer als ik het nummer hoor. Moet ik daar dan eigenlijk weer aan denken. Vooral omdat ik er dus totaal geen spijt van heb. <laughs> dat we hem toegekocht hebben. Het is een bekentenis. Het is een plaat uit de tijd. Dat de zangeres uh, al aardig ziek was en ook niet zo lang daarna uh, zou overlijden. Uh, het is een plaat waarin ze eigenlijk zegt dat ze nergens spijt van heeft. Uh, en ze verklaarde ook dat het, dit was haar ultieme chanson, dit was haar ultieme nummer, want hier kon ze alles in kwijt wat ze, wat ze wilde. Nou, dan weet de kennis al lang waar ik het over heb. Het gaat over Edith Piaf. En dit is dus de originele single uit uh, die tijd. En dat heet Non je Jeune Regret Rien. Dit is Edith Piaf. Ja hij kraakt wel. Daar kunnen we niks aan doen. <lacht> Mooi hè? Non rien rien c'est payer balayer oublier je me fous du passé avec mes souvenirs j'ai allumé le feu mes chagrins mes plaisirs je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours avec leur trémolo, balayez pour toujours, je repars à zéro. Non, I'm verklaring over haar leven. Nergens had ze spijt van. En u weet, als u de historie van Edith Piaf kent, dat ze echt wel een heel turbulent leven heeft gehad. Heel veel mannen en zo. En dat soort dingen allemaal. Uh, verdovende middelen, drank, alles was er... Uh, kwam er wel in voor. En uh, nou, dit nummer was dus eigenlijk een van haar allerlaatste hits. En Niet lang daarna zou zij overlijden. Uh, 1961 was dit overigens, de tijd dat deze plaat er niet was. Je kon niet zo gauw kijken uh, naar een top 100, want die hadden ze toen nog niet. He, zoals uh, de kenners natuurlijk wel weten, is uh, de top 40 eigenlijk pas in 1965 begonnen. Um, op op uh, initiatief van, uh, van Willem van Kooten, Joost de Draaier, Radio Veronica. Dat was eigenlijk de eerste serieuze hitparade die we hadden. Daarvoor had je wel uh, de, de tijd voor teenagers, uh, top 10. En, en de muziekparade, top 10 of zo. Weet ik het allemaal niet. Maar de echte toonaangevende hitparade kwam pas in 1965 met... Uh, nee, ik, uh, ja, 1965. Uh, 1965 kwam hij met uh, Radio Veronica in de tijd. We gaan door met iets heel anders. Uh, ik was uh, vroeger uh, nooit zo'n erge Supremes-fan eigenlijk... Maar eh, op een gegeven moment eh, kwam dus het bericht dat Diane Ross de Supremes zou gaan verlaten en dus eh, solo verder zou gaan. En toen maakten ze nog één single die ik wel helemaal te gek vond. En dat was deze: de Supremes op het Motown-label en het nummer dat heet 'Someday We'll Be Together'. We'll Be Together was de laatste single in de tijd van de Supremes. Omdat Diana Ross de groep ging verlaten. En uh, ja, dan is het een mooie titel. Want misschien komen we op een dag wel eens uh, weer bij elkaar. Nou, dat is nooit gebeurd. Maar oké, okay, dat wisten ze in 1970. Of daarom wisten ze dat natuurlijk nog niet. Um, Sunday We'll Be Together. Het volgende nummer is weer iets totaal anders, dames en heren. Want het leuke is van singeltjes. Nee, lekker van de, van de hak op de tak... Uh, kan springen. In de zestiger jaren had je een film in de bioscoop die heette Zorba de Griek met Anthony Quinn. Fantastische film overigens. Een mooi verhaal van een Engelsman die het eiland Kreta bestuurt en die daar dus die Alexis Zorbas ontmoet. Dat is dus Tony Quinn. En het meest indrukwekkende is natuurlijk dat die Alexis Zorbas of Zorba dus eigenlijk die Engelsman de Sittaki gaat leren. Griekse dans. En nou is het natuurlijk zo. Ook hier zit weer een heel herinnering vast natuurlijk, want wij hadden vroeger op school volksdansen uh, als vak. En dat was ontzettend leuk. En uh, uh, vooral die Griekse dansen, dat vonden wij natuurlijk helemaal te gek. Die muziek was te gek. Nou, vandaar dat we nog een keer terugkijken naar, uh, naar die tijd, naar die film vooral. En we doen dat met de, de Sirtaki. En dan wel de echte versie, want van dit nummer zijn heel veel versies verschenen, maar er is maar één mooie oerversie en dat is deze van de componist zelf. Het orkest van Mikis Theodorakis en Zorb La Danse de Sorba. En ook deze kraakt weer lekker. Oeh! won drie Oscars in de tijd en uh, dat was, het was een gigantische film en deze plaats stond ook eigenlijk in no time op nummer 1 in de, in de top 40. 1964 was het jaar dat deze film uh, uitkwam. Fantastisch, hè? als je die toch weer terug hoort. En het was in enkele plap ook de grote doorbraak voor, voor dit soort uh, uh, muziek en, en ook voor uh, groepen als Trio Hellenique bijvoorbeeld die, die uh, ook een versie van dit nummer hebben en veel minder mooie moet ik eerlijk zeggen want dit is de echte uh, maar voor dat soort groepen uh, uh, brak ineens dus de, ja, de, de succes tijd aan uh, in het kielzog van uh, de film Zorba de Griek Nou fantastisch, hoe laat is het? Oh, we kunnen er nog eentje doen. Jawel. Voordeel is natuurlijk dat uh, singeltjes allemaal lekker kort zijn. Dus kun je er meer Kunnen Kunnen er een hoop draaien. Kunnen er een hoop draaien vandaag. Volgende is van een band waar ik zelf nog steeds helemaal fan van ben en gek ben. Het is, het is de verkorte versie natuurlijk, want het is een single. Dat had je natuurlijk ook nog in die tijd. Je had de LP versies en je had single versies. De LP versies die waren natuurlijk veel langer. single's moeten altijd een beetje teruggebracht worden tot, uh, tot drie of vier minuten. Want langer kon het meestal niet. En uh, doen ze trouwens tegenwoordig nog hoor, de zogenaamde ja, radio edit. edits en zo. Dat is allemaal, uh, maar goed, toen uh, werd dat gewoon gezegd als de single versie. Chicago, van hun tweede LP, uh, de tweede dubbel LP, die ze maakten. Fantastische plaat, daarvan draaien we één van de hits, want er waren een aantal nummers die hits werden van die plaat. Make Me Smile, onder andere. Maar deze ook, en dit is nog steeds een van mijn favorietjes. Uh, 1970, 1971, daarom Trent. 25 or... Six two four. <laughs> Uh oh Ambachtelijke werk. Singeltjes op het programma van leggen en ja, gewoon weer oude singles draaien. Met al of niet gekraken kan onze schelen. Ik bedoel, je hoort al zoveel perfects vandaag. Mag het vandaag dus een beetje minder vind ik perfect zijn. Ook. Alles per tegenwoordig de... gedigitaliseerd uit de ah, computer nee, Ik computer wat allemaal. Dat ja, doen we allemaal niet dan. Nee. We doen gewoon De oude, echte, originele singeltjes. De kraker van de week. Ja, maar dan wel een King's Ice versie vandaag. Ja. Ik vind het wel leuk trouwens. Ik, denk ik het vind het, het geweldig. Week, ik denk dat ik we volgende week weer ga doen. Ik heb nog singles zat. Moet, uh, gewoon ja, doen. Gewoon doen, hè? Ja. Leuk, hè? Als het maar vinyl is. Dan weet je op. waarom? Ja? Omdat het kan. Ja, <laughs> wij kunnen het allemaal. <laughs> Jawel. Oké, okay. we gaan naar Het uh, kan lopen. Ja, meneer Jansen, Het kan raar lopen. Ja, je ja, weet het, de originele single... En zijn uh, Nederlandse tegenhanger daarvan. Nou, Maurice heeft uh, meestal een beetje de productie. De ideeën worden overigens nog steeds aangeleverd door Raymond Bos. Dat mag ik wel een keer zeggen. Raymond Bos, programmaleider van Radio Beverwijk. Die mij uh, af en toe gewoon weer verteert met weer een nieuwe verzameling. Hij uh, kwam van de week weer een zootje brengen. Dus we kunnen voorlopig nog voort. Um, en dat is leuk. Ja. En de jury is er ook weer, geloof ik. Gezellig, jawel. Zijn ze er alle drie? Z ze zijn er alle vijf. Alle vijf intussen? Ja. Ja, het is, er wordt om gevochten, hè. Want het is weer een baan tegenwoordig? <laughs> Ik, door de week, ik word platgebeeld. Mag ik in de jury? Mag ik in de jury? ja. Er zijn zoveel mensen. Allemaal notabelen uit die gewoon... Die willen er allemaal bij zijn. Nou ja, dat kan. Je mag in de jury. Bel me gewoon op. Bel me gewoon op. Dan mag je in de jury. Voor mij wel. Dat vinden we helemaal niet erg. We hebben er nu vijf zitten. Volgende week gewoon weer drie hoor. Want het is wel een beetje krap. Ja, maar het kost ook een rotverbal gaan koffie Ze Super allemaal een erop. Ze zuipen koffie jongen, dat wil je niet weten. En daarna willen ze allemaal aan het wijn als het klaar is. Nou, dat hebben ze pech, want dat krijgen ze niet. Nee, geen drank in de studio. Dat mag niet. mag wel, maar <laughs> kan we nou lopen. En als ik het goed heb, gaat het om de Righteous Brothers met You Lost That Loving Feeling. Dat heb je heel goed, Ruud. En dat ja. van twee tonen. Ja. Keurig. Ja, net, daarom wil ik ook aan dat introspel meedoen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Like grief falls in your tears You're trying hard not to show it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 Het kan recht lopen. Hè? Ja, dat uh, kan het zeker. Uh... Jongen, moet dat nou? Sorry, ik mo moest gewoon even nodig. Ik had de microfoon even meegenomen. Er zit toch niemand op te wachten, man? Ja, nee, dat ging per ongeluk. Tof, uh... Weet ik veel dat die microfoon nog staat? Ja. Jee. Yeah. Nou, uh, dit was uh, The Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling. Een nummer dat uh, Nieuw Leven werd ingeblazen door de film, uh, volgens mij door Dirty Dancing. Daar zat hij volgens mij ook in. En uh, daardoor werd het eigenlijk weer opnieuw een hit. Rogers Brothers, ook een, band, een, een, een groep die heel beroemd werd. natuurlijk door het nummer Unchained Melody. Dat ook een grote hit van ze was. Goed, nou, we gaan uh, horen wat de Nederlandse uh, uh, tegenhanger daarvan is. Uh, ja, wat, hoe heet dat ding ook weer? John Spencer. Oh, mijn god. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is vijfkoppige jury, jongens. John Spencer, John Spencer, John Spencer. Heb ik tegen iedereen een keer gezegd. Ja. Met uh, Dit is geen echte liefde. Nu ja. sluit je ogen niet. Kijk me aan zonder gevoel. Ik mis de tederheid als je kust Want je doet zo koel. Cool. Eens waren wij zo gelukkig. Maar liefde is dan. You can vind ik. Maar ja, ik heb het niet voor het zeggen, dat is echt de jury. Erg hè? Er zit geen liefde tussen hem en die plaat ook eigenlijk. Nee, nee. Maar ook niet tussen hem en het nummer. Nee, maar het het wel, echt maar, pijn. We mogen niet de jury beïnvloeden. Hè? Dus, oh nee, sorry. Nee, nee, we zitten weer een beetje te beïnvloeden. Dat kan natuurlijk niet allemaal. Jury, jullie krijgen wijn zo direct. Ja, vooruit. <laughs> maar Om wel, het goed te maken. Maar wel eventjes uh, een heel dus... snel antwoord. Ja. Dat is duidelijk weer van de jury. Ja. Nou, uh, uh, dat is helemaal geheel en al duidelijk weer. Dag meneer Spencer. Ja, uh, tot uh, nooit meer ziens. De groeten. <laughs> <laughs> Wat een heerlijk. Nou, oké, okay, we gaan gauw door. Ik heb weer iets, jongen. Ik heb weer iets. Dat is leuk als je natuurlijk zo... N... Ik mocht niet naar het labeltje kijken. Ik heb nee, het ook niet nou, gedaan. Oh, dat is heel spannend voor je dan. Ja, dat is nou. het zeker. Dit, dit plaatje komt nog, dit is heel oud, want dit komt nog echt uit de platenverzameling van mijn moeder, <laughs> dus het is heel oud, um, uh, maar het is, ja, dat is het leuke als je zo'n koffertje meeneemt en je kijkt niet van tevoren wat erin zit. want dat vind, ik, dat vind ik dus de grap, ik heb dus absoluut niet gekeken wat erin zat. Ik heb slecht voorbereid, maar wel origineel. Nee, Zoiets. Ja, niet. Ik, ik laat mezelf verrassen. is prachtig. Toen de tijd had Dean Martin een grote hit met uh, Memories Are Made of This. En uh, de, ook daarvan worden natuurlijk covers gemaakt, dat is duidelijk. Uh oh. Ja. <lacht> maar dit is wel een mooi hoor. Dit is van de Duitse zanger Freddie Queen. Kent u die nog, dames en heren? Ja, dan ga ik. Hier, dat is helemaal ik. Ik die een Duitse plaat gaat draaien. <lacht> Um, Freddy Queen, namens heren. Of Freddy heette hij toen. Hij zong ook heel veel zeemansliederen. En hij heeft ook een prachtige Duitse vertaling gemaakt. Althans, ik vind het nog steeds wel leuk. Van That Memories Are Made Of This Van Dean Martin. En in Duits heet het gewoon, heel simpel, Heimweh. Hier is Freddy Queen. Zerwüsten sand So schön, schön bei die Fern, so fern im Heimatland. So schön, schön bei Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Fuß, kein Scherz, lieb. So weit, so weit, schön, schön bei Dort wo die Blumen blühen, dort wo die Träne blühen, dort war ik einmal zu Hause. Wo ik die Liebste fand, da liegt mijn Heimatland. Wie lang bin ik nog allein? Da raus, da rein, kein Glück, kein Heim, alles liegt so weit, so weit. Doch Schön die goldenen Sterne so Schön, schön, die, Zeit. Grüßt die, so schön Liebe die Zeit in der Ferne so schön, schön war die Zeit Mit und Leid verringt die Zeit alles fließt so, so weit, so weit. So schön, schön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 De slechte geluidskwaliteit ligt niet aan uw radio. Hij je staat hoeft... echt op 106.9. Hij ja, zit niet dus, naast de frequentie. Ja, hij zit er niet naast. En het kraken, dat krijgt u er gratis bij. Dus wat wil je nog mooier? Het volledige kraak krijg je er gratis bij. Freddie Queen met een Duitse vertaling van Memories are made of this van uh, Dean Martin. En uh, dat heette in het Duits dus Heimwee. Uh, Heimweh, ja. We gaan, we gaan echt iets anders doen nu weer. Iets totaal anders. Een Haagse band die uh, uh, vooral in het begin een eerste single uh, erg deden denken aan de toenmalige Pretty Things. Dat, uh, ze werden ook de Nederlandse Pretty Things genoemd. Maar uh, die eerste single, dat was leuk. Maar die tweede single was eigenlijk veel beter. En dat was ook de, eigenlijk de grote knaller voor deze Haagse band uh, in de Haag werden ze gewoon uh, origineel de Q genoemd, maar de officiële naam van de band was Q65 en daarvan het prachtige nummer: The Life I Live. Hier is Q65 en nogmaals, het, het kraken Gratis je. Zet de Gratis, zit ook haard uit. Ja. <laughs> See, Bijna alle toonaangevende Nederlandse mensen uit die periode kwamen gewoon uit de haven. althans, heel veel. Uh, over de Heeks, we praten over de Johnny Kendall en de Heralds, we praten over Q65. Golden Earrings natuurlijk, uiteraard. Motions. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, heel veel van de, de Nederlandse band Den Haag was eigenlijk wel de toonaangevende beatstad in de tijd. Q kwam daar dus ook vandaan, de Q65, met Wim Bieler als uh, zanger. En uh, dit was hun tweede single. En uh, een, een zeer indrukwekkende single. Oh, fantastisch nummer nog steeds: The Life I Live. Um, ja, het leuke van singles is, je kan echt lekker van de haag op de tak. En het volgende is ook weer zo'n nummer wat altijd een beetje tot mijn... Ja, ik weet niet eens waarom, maar wat ik altijd gewoon een lekker nummer gevonden heb. Edison Lighthouse en Love Grows. Lighthouse, ja. Dit Het is niet te geloven. Het is echt een superkraker van de week, dames en heren. Love grows where my rosemary goes. Oftewel, Edison Lighthouse. Een lekker singeltje. We gaan even terug naar Den Haag, want daar had ik het straks al over. Uh, Beatstap nummer 1. En uh, dit is een heel leuk liedje van de Golden Earings nog uit die tijd. Uh, nog voordat ze eigenlijk een beetje meer de hardrock-tour op gingen, waren ze heel gevarieerd. En deden ze ook de meest leuke dingen. Uh, dit dus ook. Golden Earings met een heel vrolijk en gezellig liedje. En u kunt het waarschijnlijk allemaal meezingen, dat hoort u direct. Dong, uh, dong, dikkie, uh, dikie, dikkie, diki, uh, weet ik veel. Uh, <laughs> dong, Ja. plaatje, kon je zo een beetje in, 60 uh, zestiger jaren natuurlijk nog met Frans Krasenburg. Ja, met Frans Krasenburg nog. Uh, later zou Frans vertrekken en uh, kwam Barry Hay voor hem in de plaats. Maar dat was nog niet op deze plaats. We gaan eruit met even een instrumentaaltje van uh, een hammond Dames en heren, het is leuk om met een instrumentatie te eindigen. Uh, een hammond Jimmy McGriff. De de jazzliefhebbers, die uh, echte jazzliefhebbers, die kennen hem vast wel. Uh, een van de tegenhangers van Jimmy Smith. Je had eigenlijk twee grote jongens in die tijd. Jimmy Smith en Jimmy McGriff. En dit is Jimmy McGriff. All about my girl. Tot nieuws.